8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rapport over ProRail lag maanden in de la. Volgens Lubbers twijfelde Juliana aan Willem-Alexander. En bevallen ook buitenkantoortijd veilig. <tied> Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een kritisch rapport over spoorbeheerder ProRail maandenlang achtergehouden. Dat schrijft de Volkskrant. In het rapport concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport dat ProRail het spooronderhoud zo goedkoop aanbesteedt dat vertragingen of ongelukken dreigen. Het rapport lag volgens de Volkskrant sinds 28 juni in een la op het ministerie. De krant schrijft dat staatssecretaris Mansveld ook een waarschuwing van aannemer Strukton in november over ProRail negeerde.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 Uit cijfers van 2011 tot 2017 blijkt volgens Ascher wel dat er duidelijke verschillen zijn tussen groepen ouderen onderling. Mensen met een aanvullend pensioen gaan er veel meer op achteruit dan andere huishoudens. Maar, schrijft Ascher dat ligt niet aan de maatregelen uit het regeerakkoord, maar aan de slechte financiële positie van pensioenfondsen. Onder meer de PVV en 50PLUS maken zich zorgen over de verminderde koopkracht voor ouderen. De politie in Groningen is ernstig tekortgeschoten bij de aanpak van de rellen rond het project X-feest in Haren. Dat meldde RTV Noord in het Dagblad van het Noorden op basis van een intern rapport van de politie. Uit de evaluatie zou blijken dat de politieorganisatie op vrijwel alle fronten faalde bij de voorbereidingen en tijdens de rellen zelf. Volgens RTV Noord was er onder meer gebrekkige interne communicatie, kwam de ME veel te laat in Haren aan en hadden de meeste agenten niet de juiste middelen tot hun beschikking. In het rapport zouden maatregelen zijn aangekondigd die deels al zijn ingevoerd. Zo zouden alle agenten een langere wapenstok krijgen en alle ME-bussen een navigatiesysteem. President Obama rekent erop dat de Republikeinen en Democraten het eens worden over hervorming van de immigratiewetten. Op een bijeenkomst in Nevada prees Obama de inspanningen van senatoren van beide partijen. Belangrijk onderdeel van het plan is dat de schatting 11 miljoen illegale werknemers in de VS de kans krijgen om Amerikaans staatsburger te worden. Australië gaat op 14 september naar de stembus. Premier Gillard heeft dat tot vele verrassing nu al bekendgemaakt. Normaal duren campagnes in Australië ongeveer een maand. Volgens de premier wil ze met haar vroege aankondiging duidelijkheid geven aan kiezers.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 Inmiddels zijn veel zaken in ziekenhuizen verbeterd. Er is daarom geen reden om de bevallingszorg te concentreren in een beperkt aantal grotere ziekenhuizen, zeggen de onderzoekers. In een huis in Geleen is vannacht een vrouw doodgeschoten. De man raakte gewond, maar hij is wel aanspreekbaar en de politie hoopt dat de man kan vertellen wat er is gebeurd. De man en de vrouw waren de bewoners van dat huis. Of een van hen of een derde persoon heeft geschoten is nog niet bekend. Later vanochtend verwacht de politie van Geleen meer te kunnen melden. Het weer nog buien met kans op zware windstoten. Een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is hier stormachtig. Vanmiddag breekt regelmatig de zon door en het wordt ongeveer 10 graden. Morgen opnieuw regen met in de middag zon. En het wordt morgen een graad of 9. ANWB, verkeersinformatie, door de stevige wind staan er meer... en vooral langere dagelijkse files. Echt veel bijzonderheden zijn er niet. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude zorgt dat voor 4 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A15 van Gorkem naar Rotterdam... naar Sliedrecht, 3 kilometer. En daar is de linker rijstrook afgesloten.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 Mij. Nu in de winkel, oh, oh, oh. deel 1. Majesteit en Moeder voor maar 6,95 exclusief bij het AD. Financier uw het bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente. Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op, geld lenen kost geld. Nu in de winkel, Majesteit en Moeder voor maar 6,95 bij het AD. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij?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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De Egyptische legerchef waarschuwt via Facebook... dat de staat wel eens ineen kan storten. Toch gaat de president van Egypte op reis. Sander van Horen hoort u er zo over. En we spreken de directeur van het Katerijnen Convent over de wel heel brutale roof gisteren. En de nieuw duptepunt in de Nederlands betaalde voetbal. De beelden gaan inmiddels de wereld over. De EZ-Alkma-strijker Georgie Altador... was racially abused by de Den Bosch-supporters... during a Dutch Cup game... Oerwoudgeluiden van Den Bosch-aanhangers bij de Beker bekerwedstrijd Den Bosch AZ. en dat had een leuke voetbalavond moeten worden, die bekerwedstrijd. Nou, dat werd het niet. Een deel van het publiek van Den Bosch keerde zich tegen AZ-spits Jozi, door, U hoorde dat zojuist, maakte oerwoudgeluiden. En na de rust werd de wedstrijd kort stilgelegd, omdat een grensrechter werd bekogeld met ijsballen. FC Den Bosch-middenvelder Bart van Brakel wist zich er geen raad mee. Ja, je probeert ze tot kalmte te brengen, dat, dat, uh, dat hun gedrag niet goed is. Maar dat, uh, dat drong niet echt door, nee. Het uh, had een averechts effect. En, uh, ja, ja, dat kun je doen. Peter Bijvelds, directeur van FC Den Bosch. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zat u gisteravond op de tribune? Ja, dat kunt u zich uh, denk ik wel voorstellen. Ja. Uh, u, u heeft het eigenlijk... Uh... Prima aangekondigd, wat eigenlijk op voorhand al een fantastische avond was. Een jubilair league club FC Den Bosch die vol trots de kwartfinale van de beker haalt. Heel veel mensen die zich daarvoor inspannen, daar blij mee zijn. Een zogenaamd blauw-wit hart hebben. Het kon eigenlijk niet mis, want de kwartfinale halen is al een fantastisch resultaat. tegen Een prachtige tegenstander. En het, uh, het loopt uit op een debakel op exact de uh, wijze zoals u ze juist heeft aangegeven. Meneer Bijvels, wat zijn dat voor gasten die uh, bij FCN Bos daar op de tribune zitten? Ja, ik. Uh, ik uh, laat ik daar direct uh, een duidelijke nuancering bij maken. Uh, wij maken juist mee de, de laatste jaren dat er heel veel mensen zijn... en dat blijkt ook meteen uit de, uit de reacties die ik heb mogen ontvangen... tot diep in de nacht en de nee. gesprekken die ik heb gevoerd... dat er heel veel nee. mensen zijn... Uh, u, u zegt gasten, heel veel mensen zijn die met heel hun hart deze club op een hoger niveau trachten te brengen. Nou, dat begrijp ik ook al meneer Bijvels, want als maar... ik kijk op de supporters site bijvoorbeeld van supportersclub club FC Den Bosch... dan staat er, deze website gaat tot na de orde offline, uh, want we willen respect tonen voor de spelers van AZ en ook voor Altidor. We distancieren ons uiteraard van het gedrag van deze zich supporters noemende vandalen. Dus nogmaals mijn vraag, wat, wat zijn dat voor, voor jongens? Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, er zijn twee dingen die ik erop kan zeggen. Het zijn natuurlijk mensen uh, uh, die uh, uh, volgens mij, in mijn analyse kort na deze wedstrijd, en we hebben hier uh, uh, uh, natuurlijk al vaker over gesproken, het gaat over het algemeen over hele jonge uh, gasten ja. die uh, uh, zich met name in wat wij dan, als ik het zo mag noemen, grote wedstrijden... of topwedstrijden noemen. Want in de tijd dat ik me hier directeur mag noemen... is dit nu de derde keer dat wij een topper spelen. Een zogenaamde topper. En dat het dan elke keer misgaat. En dan heeft, denk ik, een, een, een, een tweerlei uitleg is daarvoor te geven. Eén, we trekken op dat moment mensen aan... die normaliter niet of nauwelijks naar ons stadion komen... en doelgericht op zo'n grote wedstrijd afkomen. En twee, er zijn supporters bij, met name onze jongeren, dan praat ik over 16, 17, 18 jaar, die uh, uh, ja. om wat voor reden ook gedreven door de spanning, meer drinken, op een andere manier ons stadion binnenkomen en volledig ontsporen. Maar meneer Wijveld, u heeft er dus ervaring mee. U heeft ook nog een voorwaardelijke volwaarde, straf uitstaan. Waarom pakt u ze niet aan? Of heeft u ja. geen middelen? Nou, dat is, dat is, dat is een, een hele ernstige misvatting, want wij pakken ze wel degelijk aan. Hoe dan? En ik kan nu, wat doet u er dan aan? Want ze komen er blijkbaar in. Ik kan nu. Nou, kijk als mensen geen stadionverbod hebben, en uh, we hebben al vele stadionverboden uitgedeeld naar aanleiding van die, die, die incidenten waar ik het zo, zojuist over heb. Het is nu zo. Dat zullen wij weer doen. We hebben uh, extra camera's hebben we al een jaar geleden geïnstalleerd, uh, zodat wij alles minutieus kunnen opnemen. Dat is één. Ten tweede hebben wij dan de mogelijkheid om stadionverboden uh, uh, uit te vaardigen. Maar ten derde is het zo dat we nu onze huisadvocaten direct, daar zijn we direct via onze supportersverenigingen mee in contact gekomen. En onze huisadvocaat gaat op haar kosten uh, alle mensen die hierbij negatief betrokken zijn uh, op straf rechtelijk uh, vervolgen. Wij uh, geven uh, deze mensen uh, maximaal een week de tijd om zich bij ons te melden. Mm -hmm.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 Zoals ik u al zeg... we hebben in ieder geval... de mogelijkheid om met een camerasysteem... wat zeer goed werkt... en nogmaals, die twee extra camera's... die op de tribune gericht zijn... om ze te achterhalen. En dan ben ik natuurlijk overgeleverd... ja, ik kan stadionverboden sowieso geven... Strafrechtelijk moeten we kijken wat de mogelijkheden zijn... Maar dat kan ik u, daar kan ik van tevoren geen beloftes voor geven. Maar u kunt begrijpen... Dat wij, er, wij, en dan als ik zeg wij, dan praat ik over de club SC Den Bos en haar supportersverenigingen. er zeer veel belang bij hebben dat de uh, grootst mogelijke straf wordt uitgedeeld. Begrijp ik. Peter Bijveld, directeur van SC Den Bos. Fijn dat u even bij ons wilde reageren vanochtend. Graag gedaan. 14 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het geweld in Egypte, de aanhoudende protesten tegen president Morsi... het moet allemaal afgelopen zijn, zegt de bevelhebber van het leger... generaal El Sisi op zijn Facebookpagina. Hij vreest voor ineenstorting van het land. Want president Morsi lijkt niet in staat de rust te herstellen. Vandaag staat een bezoek van Morsi aan Duitsland op het programma. De vraag is nog wel of dat doorgaat. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Want moet, kan Morsi wel afreizen naar Duitsland? Ja, dat kan je vragen. Hij doet het trouwens wel, maar hij zou twee dagen gaan... in plaats van uh, daarvan gaat hij twee uur, dus het is echt op en neer. En hij zou daarna naar Frankrijk gaan, en dat deel van het bezoek heeft hij helemaal afgezegd. Dus hij gaat, maar hij bekort het wel, want inderdaad, in zijn land gaat het absoluut niet goed. En, en die legerchef, El-Sisi, uh, die dan meldt op de Facebookpagina van, van het leger... Dat, uh, dat Egypte op instorten staat als het zo doorgaat. Spreekt die uit ja. eigen initiatief? Hoe moeten we dat zien? Die spreekt uit eigen initiatief. Het is wel opmerkelijk... Ja, ik hoorde een beetje de verbazing in je stem toen je zei op een Facebookpagina... maar dat is inmiddels in Egypte voor politici een hele normale manier van communiceren. Ook wel eens midden in de nacht. Zo worden belangrijke besluiten gewoon aangekondigd. En het geeft een beetje het probleem aan met de communicatie... Nou ja, nu ook weer die legerchef die uh, toch een nauwelijks verholle dreiging ja. uitspreekt. Want uh, er zit natuurlijk achter besloten: uh, op het moment dat uh, het fout gaat, vinden wij dat niet prettig. En op het moment dat jullie politici dat niet oplossen. Ja, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat wij gaan ingrijpen. Het uh, interessante is dat dat leger natuurlijk heel sterk is in Egypte, economisch heel sterk. Uh, ze staan ook een beetje boven alle partijen. Uh, en De, de, de, de, de, de, de, de president die heeft een strijd uitgevochten met dat leger. Kun je je misschien herinneren, vorige zomer werd de legertop opzij geschoven. en werd juist deze man, Assisi, door Morsi uh, in het zadel geholpen. En dat die dus nu een eigen uh, rol gaat spelen, een soort dreigement uitspreekt. Ja, dat dat geeft toch wel een beetje aan hoe de verhoudingen liggen in Egypte. Ja, en dat betekent dat Morsi steun aan het verliezen is... in ieder geval van het leger? In, in elk geval van het leger. Kijk, Morsi um, stapelt fout op fout, dat moet je vaststellen. Uh, komt uit een geoliede organisatie, de moslimbroederschap... die niet in staat blijkt het land te besturen. Zo, dat kun je gewoon inmiddels met z'n allen vaststellen. Economisch is het een drama. De uh, optiebeurs en de aandelenbeurs, die kelderen onderuit... Toeristen blijven weg. Moet je je voorstellen, het leger, ik zei net, die voeden zich een soort hoeder van het land. Dat is zonder meer waar. Maar dat leger, dat heeft ook hele grote economische belangen. En die zien ze dus nu ook eh, de, de, de, de, de naar beneden gaan. De waarde van hun economische belangen. Dus ook nog weer een extra reden voor het leger om te zeggen, er moet een einde aan komen. Eh, is het niet goed schiks, dan misschien uiteindelijk wel kwaadschiks. Hm, oké, dan moeten we daar even op verder uh, uh, <tus> filosoferen. Wat dat zou ja, kunnen betekenen, precies. uiteindelijk dat het leger gaat ingrijpen? Dreigt hij daar nou mee? Daar dreigt hij uiteindelijk wel mee. Ik denk alleen dat ze daar heel erg lang mee wachten. Want het leger had het goed voor elkaar. Hè? Uh, de, uh, eerst zaten ze tegen Mubarak aan, hadden ze hun economische belangen veilig gesteld. Later zaten ze tegen president Morsi aan, hadden ze met hem een akkoord. Zij hebben natuurlijk geen zin om de kop van Jut te zijn. Zij hebben geen zin om al die demonstraties, al die kritiek. En die kritiek die is er hè, van de Egyptenaren op het bestuur, op de politie, op de slechte economische omstandigheden. Het leger heeft een helemaal geen zin in dat die kritiek zich op hen richt. Dus zij hebben liever dat er een gekozen president is... die de kastanjes voor hen uit het vuur haalt. Maar dat moet hij dan wel doen. En dat is dus de dreiging eigenlijk aan president en oppositie. Jongens, wordt het eens. Wij hebben geen zin om in te grijpen. Maar uiteindelijk kan er een situatie ontstaan dat we niet anders kunnen. Oké, okay, helder. Sander van Hoorn, onze Midden-Oosten-correspondent. Meer over de situatie in Egypte vindt u op onze website nos.nl. .no. In Groningen zijn ze ongerust ongerust over de aardbevingen... die ook nog zwaarder blijken dan eerder was gemeten. Marco Robin Visser peilt daar de stemming en de premier komt vandaag op bezoek. Hoort u meer over naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met 150 kilometer file, en dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd... heeft waarschijnlijk te maken met de stevige wind. Een paar opvallende op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Twello 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. Erg lang is de file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en knooppunt naar Heide, 12 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 7 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. Er was ook een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht. Er staat nog 5 kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. En verder nog wat vertraging op de A15 richting Europort. Dus ik Knoop het Ridderkerk in Rotterdam-Sjaarloos 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Marcel zei het al even. ze maken zich zorgen in Groningen. Er komen stukken stukwerk naar beneden. Premier Rutte komt vandaag ook naar Groningen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aardschokken, aardbevingen... vanwege de gasboeringen. Mark-Robin Visser is al in Groningen. Maken ze zich grote zorgen, Mark-Robin? Ja, uh, Lara, ik ben aan het tellen. Vanmorgen was ik al uh, aan het tellen met uh, mevrouw Wieringa in de molen in, uh, in Eemshaven. En ik ben nu uh, in Wester-Emden uh, Wester aangekomen bij de toch wel heel beroemde kunstschilder Henk Helmantel. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen u van de grote, mooie, stillevens, gedetailleerd werk. Mm -hmm. U heeft hier een groot museum achter. Ja. Uh, u, u heeft een groot, wat is het, een woningenboerderij? Het is een, uh, van oorsprong een middeleeuwse pastorieboerderij uit de 13e eeuw. En in de loop van de eeuwen steeds uitgebreid tot in de 18e eeuw. Tot wat het nu is, zeg maar. Ja. Maar het is helemaal opnieuw opgebouwd. Want afgebroken in 1912. hebben wij het in de 70er en 80er jaren helemaal gereconstrueerd. naar foto's en opgravingen. Dus het is eigenlijk een nieuw oud gebouw? Het is eigenlijk een nieuw oud gebouw. Ja. En er zit nu een man bij de voordeur uh, de voordeur te repareren. Maar dat heeft niks met de gaswinning te maken. Uh, nee, nee. Kijk, wat is er aan de hand? Nou, het slot uh, werkt niet goed. Het slot is kapot. Oké. Okay. Ja. Maar als u gisteren was gekomen, dan had u de hele dag slijpwerk boven kunnen waarnemen. Ja, ja. Dus echt voor reparatie van een grote scheur. Ja, want we hebben net al even door het pand gelopen. En ik ben de tel al even kwijtgeraakt, maar we zijn al meer dan 15 scheuren ja, tegengekomen. Ik, ik denk als we echt gaan tellen, dat we er zeker op, op 30 komen. Je kijkt gewoon hier, uh, het zijn allemaal prachtige mooie ruimtes, hele hoge ruimtes. En als je naar boven kijkt, ja, dan zie je overal... Scheuren in de muur? Uh, ja, over het algemeen kleine scheuren gelukkig. Ja. Maar toch ook wel een paar grotere scheuren. Mogen we ook even hier achter deze deur kijken? Ja. Dit is uw persoonlijke uh, privé... Dat is de privékamer van uh, Henk Helman. De, de woonkamer, ja. De woonkamer. Ja. Hoe ja. is het hier? Nou, hier valt het dus gelukkig mee. Ja. Maar hier is een hele grote zaal boven. En daar gaan, gaat een scheur net onder het plafond van balk naar balk. Over de hele lengte van, van het uh, vertrek van ongeveer 9 meter diep ja. en 7 meter breed. Nou was minister Kamp hier uh, ondanks. Hè? En uh, die heeft uh, van mevrouw Wierengaard, waar ik vanmorgen was... Ja. een mooi souvenir meegekregen naar Den Haag. Ja, ja, ja. En u was daar ook bij, hè? Ja, daar was ik bij, Hoe ging ja. dat? Nou ja, ik stond, ik stond vlak achter haar. En het is altijd, uh, uh, het is altijd uh, bijzonder natuurlijk als er ook iets mee wordt gebracht... waar de schade ook uh, tastbaar uh, in, ja. zich, in zich komt. Ja. Uh, het is natuurlijk ook een aardige actie. om. Uh... En u had niks bij u zelf? Uh, nee, ik had niet. Ik had alleen mezelf bij me. U had u zelf bij me. Maar mevrouw Wieringa, de molenaar van, van de Goliath hier verderop... die had een paar flinke stukken steen meegenomen... stukwerk wat bij ja. haar van de muur gevallen was. Ja, ja, ja. En uh, de minister Kamp heeft daar een stukje van mee naar huis uh, mogen nemen. Ja, ja, mee naar huis genomen. Nee, ja. ik, ik heb alleen wat uh, gezegd over mijn... Uh, ja. Nou ja, waar ik, waar ik dus mee grote zorgen om maak. Want ze hebben heel vaak het begrip preventieve maatregelen genoemd... in die discussie. Ja. Minister Kamp ook met name... En dat is nou net het probleem. Hoe moet je nou preventieve maatregelen nemen? Want ik heb daar gezegd, ieder huis heeft eigenlijk een geheim. En dat geheim openbaart zich pas als er problemen zijn. Ja. Met een aardbeving bijvoorbeeld. Wat is het geheim van, van uw huis? Nou, misschien is dit een huis zonder geheimen. Oh. En dat is op zich heel positief. Want dit is bijna een nieuw huis. Dus ja. heel goed gefundeerd. Uh, spouwmuren, dikke muren, zware balken. Als er één huis uh, stabiel zou moeten zijn, ja. in die omstandigheden... Ja. zou het deze moeten zijn. Maar u heeft hier al twintig scheuren zo eventjes op het oog. Ja, kijk, het, juist de laatste aardbeving die heeft de doorslag gegeven. Ja, van afgelopen zomer. Afgelopen zomer. Ja. En nu zijn er waarschijnlijk nog meer in het verschiet. Vandaag komt de minister-president uh, hier ook naar uh, Groningen... om ja. onder meer over dit uh, onderwerp uh, te praten. Ja. En we moeten straks maar eens even kijken... wat wij daar hier eigenlijk in Groningen van kunnen verwachten. Ja, inderdaad. Nou, okay. Ik hoop dat hij uh, onder ja. de indruk is van datgene wat hij waarneemt. Want de mensen weten precies hoe het erbij staat. We gaan nog even verder kijken hier in uh, Wester-Emden. Tot later. Ja. Bijna vijf en half negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Dat was gisteren opnieuw een opvallende kunstroof. Deze keer bij het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. En nieuwt werd gisteren tegen het eind van de middag bekend. Het Museum Catharijnen Convent in Utrecht... is vanmiddag beroofd van een aantal kostbaarheden. Ja, ik was in het uh, museum, in het Catharijnen Convent. Uh, ik was net zo'n beetje klaar met uh, het bezoek... en ik uh, liep terug richting de uitgang. En toen hoorde ik een heel harde... Uh, ja, gebonk. Daarbij is ook een zeer kostbare monstrans. Monstrans is een katholiek religieus object, meestal van edelmetaal. Achter een stukje glas is een hostie te zien die aan de gelovigen kan worden getoond, bijvoorbeeld bij processies. Uh, ja, hij was uh, helemaal in het zwart gekleed. Hij had een bivakmuts op. Liep hij uh, ook naar beneden toe en dan de zogenaamde schatkamer in. Daar staan alle uh, zilveren, uh, kostbare voorwerpen van het museum. En uh, nou, toen hij dat deed, toen dacht ik van eerst, ik uh, bel 112... maar toen had ik mijn iPhone in mijn hand. Toen dacht ik, van, nou, ik kan beter proberen wat fotootjes te maken. De medewerker zegt dat de man met een hamer de ruit van de schatkamer insloeg... waar alle belangrijke zaken lagen. Hij was op zoek naar een specifiek item. Het was heel duidelijk dat hij, ja, dat hij het op één specifiek voorwerp had voorzien. En dus hij kwam weer terug met die monstrans. Maar dat is het een grote zilveren monstrans terug... Uh, Dezelfde route weer. Toen heb ik een, een paar fotootjes gemaakt. Toen hij uh, weer in het trappenhuis was. En weer naar boven ging. En weer door datzelfde gat in die glazen deur naar buiten wou. Dat kostte nog enige moeite. Want, uh, ja, want die grote monstrans bleef min of meer haken. Dus die, heeft hij, die, die is ongetwijfeld ook op dat moment al beschadigd. Maar goed, hij kwam toch naar buiten. En toen is hij, uh, uh, heeft hij het museum... Verlaten uh, aan de kant van de Nieuwe Gracht. En ik heb gehoord dat hij daar uh, achterop een brommer bij iemand anders is gestapt. Maar dat heb ik verder niet gezien. Ik fragment uit het nieuwsbulletin en een ooggetuigenverslag van Evert Kronemeij. We hebben contact met de directeur van het Catherine Convent. Marieke van Schijndel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een behoorlijk brutale roof. Als ik zo dit ooggetuigenverslag hoor van de heer Kronemeijer. Ja, het is ongelooflijk. De heer Kronemeijer uh, was een van onze bezoekers op dat moment. Het was heel vol in het museum, het was heel druk. En van, met een ongelofelijke agressiviteit en brutaliteit is deze overval gepleegd. En die meneer, de overvaller, wist kennelijk wat hij wilde hebben... als ik, als ik begrijp wat meneer Kronenmeijer zegt? Het was een hele gerichte actie um, naar de monstrant. Inderdaad, er is één voorwerp uh, meegenomen. En kunt u daar iets meer over vertellen? Uh, welke was het en, en hoe beroemd en bekend is deze? Ja, het is een absoluut topstuk binnen de collectie van Museum Katerijnen Convent. Het is een 18e-eeuwse uh, vergulde zilveren stralenmonstrans. Um, een prachtig voorwerp, zeer rijk, versierd met edelstenen en diamanten. Um, ja, het is een ongelooflijke schok dat uh, dit voorwerp gestolen is. Ik kan me voorstellen, heeft die monstrans buiten de museumwereld enige waarde? Ja, het is lastig natuurlijk om ook op die manier in de, in de hoofden van de daders te kijken. Wat ik daarvan kan zeggen is dat met name de diamanten ja, ook de kracht geven aan het voorwerp. Dus de diamanten en edelstenen zijn, het zijn er niet alleen veel... ze zijn ook zeer mooi nee. bijeengebracht door parochianen in Amsterdam... Um, om nou ja te vieren, het geloof te vieren. Ja. Dus um, het is voorstelbaar dat het daardoor komt. De, de, wat ik me ook voor kan stellen, we hebben inmiddels veel gepraat over kunst, erover de afgelopen maanden. Um, dat ze ja dat het niet verkoopbaar is op deze manier. Um, dat ze gaan bijvoorbeeld voor de diamanten. Wat denkt u? Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is zeker zo dat het voorwerp in, ja, in, in volledige staat niet zomaar via de kunsthandel op de markt kan komen. Het is een heel goed gedocumenteerd stuk goed bekend, euh, binnen Nederland, maar ook internationaal. Dus euh, nee, dit wordt niet zomaar op de markt gebracht, nee. Was hij trouwens van u zelf, of in bruikleen? Hij is in bruikleen, langdurig bruikleen, van een parochie in, uh, in Amsterdam. Ja. En, en vreest u dan nu dat hij ook zal worden omgesmolten? Want ja, dat zilver is natuurlijk ook nog wat waard. Ja, we zijn heel erg bang. We zijn heel erg bang. We weten niet wat er gaat gebeuren met de monstrant. Um, ja, het is een enorme schok. En uh, we hopen uiteraard dat hij teruggevonden wordt. Ook al is die dan misschien beschadigd, maar ja, dat is toch een lastige zaak. Uh, was die verzekerd? Ja, hij was uiteraard verzekerd. Zeker. Ja. Hoeveel? De verzekerde waarde was 250.000 euro. En, en maar, hoe... de maar de cultuurhistorische waarde is echt ongekend. Ja. Dus dat is het ja. grote verdriet wat, uh, wat maar, nu ook. hoe gaat dat nu? Wanneer keert de verzekering zo'n zo bedrag uit? We hebben uiteraard intensief contact met onze verzekeraar onderhouden... en daar moeten we natuurlijk nu nog naar gaan kijken. Maar de enorme brutaliteit en agressiviteit van de overval is echt ongekend. Ja, en dat kunt u met geen enkele beveiliging uh, tegengaan. Met andere woorden, was de beveiliging zo goed mogelijk op orde? Ja, wij voldoen aan alle veiligheids, uh, veiligheidseisen. Medewerkers van het museum hebben nog geprobeerd om de dader tegen te houden. Dat is helaas niet gelukt. En ja, het is verschrikkelijk. Een overvol museum... Heel veel getuigen en het publiek uh, wat het heeft gezien is ook heel erg en Dat geldt ook voor de vele medewerkers. Ja. Wilt, ja. u, wilt u nog een oproep doen? Ja, um, een oproep zeker. In Utrecht wordt er heel actief gezocht. Dus uh, via ook Buurtalert. Beurt dus iedereen die wil meekijken, heel graag. Um, verder zijn wij ook weer open vandaag. Dus steunt u ons ook door te komen. Duidelijk. Directeur Marieke van Schijndel van het Catharijnen Convent. Dank hoor. Ja.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 Het ministerie houdt kritische rapporten over ProRail achter. En politie blunderde volgens Groningse media bij de rellen in Haren. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een kritisch rapport over spoorbeheerder ProRail maandenlang achtergehouden. Volgens de Volkskrant concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport dat ProRail het spooronderhoud zo goedkoop aanbesteedt dat vertragingen of ongelukken dreigen. Dat rapport zou sinds 28 juni in een la op het ministerie liggen. Het ministerie zegt dat het rapport niet openbaar is gemaakt, want ProRail beloofde beterschap. De politie in Groningen is ernstig tekortgeschoten bij de aanpak van rellen rond het project X-Feest in Haren. Het blijkt uit een intern politierapport waar RTV Noord en het Dagblad van het Noorden uit citeren. De politieorganisatie zou de rond de rellen op vrijwel alle fronten hebben gefaald. Volgens RTV Noord kwam de ME veel te laat in Haren aan... omdat ze geen navigatiesysteem hadden. En verder was er een gebrekkige interne communicatie... onder meer doordat de accu's van de portofoons niet waren opgeladen. Volgens deze verslaggever van RTV Noord heeft de politie inmiddels maatregelen genomen. Alle politiemensen in noord nederland worden ook verplicht op cursus gestuurd... op herscholing gestuurd in het gebruik van het C2000-systeem, het communicatiesysteem... Hm van de politie. En ja, dat vind ik ook wel opmerkelijk... alles moet voortaan in detail worden uitgewerkt. Er waren weliswaar hier en daar wel wat eh, plannen... hoe het, eh, plannen van aanpak enzovoort, draaiboeken. Maar dat moet allemaal veel verfijnder ja. en eh, ja, veel meer gebeuren. Prinses Juliana twijfelde over de capaciteiten... van haar kleinzoon, Willem-Alexander. Dat zei oud-premier Lubbers in Nieuwsuur. Toen ik wegging als minister-president... kreeg ik een onverwacht telefoon van prinses Juliana. En die zei, meneer Lubbers...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 De bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en AZ is gisteravond tumultueus verlopen. Een aantal supporters van FC Den Bosch maakten in de eerste helft oerwoudgeluiden... gericht tegen de spits van AZ, Josie Altidoor. In de tweede helft werd de wedstrijd korte tijd stilgelegd... omdat een van de assistentscheidsrechters werd bekogeld met sneeuwballen. Directeur Bijvelds van FC Den Bosch noemt het een structureel probleem van de club. Wij mogen niet ontkennen dat zeker op het moment dat wij zogenaamde topwedstrijden spelen dat wij dan toch niet incidenteel, maar meer structureel... te maken krijgen met een groep mensen die het uh, gigantisch verstiert. Dus daar zullen wij van binnenuit met z'n allen uh, krachtig tegenop moeten treden. En wij wel zullen dat de verdachten door justitie worden vervolgd. FC De Bos verloor de wedstrijd overigens met 5-0 van AZ. En AZ staat dus in de halve finale van de KVB-beker. In een huis in Geleen is vannacht een vrouw doodgeschoten... en een man raakte gewond. Maar hij is wel aanspreekbaar. Vanavond kwam er een melding binnen dat er schoten waren gehoord in een woning aan de Tulpelaan in Geleen. We zijn daar ter plaatse gegaan en uh, daar hebben we een uh, vrouw uh, leefloos aangetroffen in de woning. en een man die uh, gewond was. En de politie hoopt dat hij kan vertellen wat er is gebeurd. Die man ligt inmiddels in het ziekenhuis. En of nou die man, of die vrouw, of nog iemand anders heeft geschoten in Geleen, dat is nog niet bekend. Het Duitse Volkswagen-concern is in de VS onder vuur komen te liggen... vanwege een commercial. In dat spotje gaat een gefrustreerde, blanke kantoorman... met een vrolijk Jamaikaans accent praten doordat hij in zijn Volkswagen rijdt. Volgens een aantal maatschappelijke organisaties is dat een racistisch spotje... omdat het inspeelt op het stereotype van de zorgeloze Jamaikaan. No worries, man. Everything will be alright. <laughs> hey Dave, you're from Minnesota, right? Yes, I de lanat 10.000 likes. Sir, respect Busman. That's the power of German engineering. De Amerikaanse minister van toerisme heeft ook al gereageerd op het spotje en maakt zich niet zo druk om de reclame. Hij noemt het juist wel een compliment. Mensen moeten hun innerlijke Jamaikaan vinden en vrolijk worden, zegt de minister van toerisme. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Vanochtend is het onstuimig. Een gebied met buien trekt van west naar oost over het land en er staat een stevige wind. Aan zee en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig en boven land staat een vrij krachtige tot krachtige wind. Daarbij komen zware windstoten voor. Met temperaturen rond de 12 graden is het zeer zacht. Aan het begin van de middag wordt het in het westen droog en breekt de zon door. Daarna breiden de opklaringen zich uit over het hele land. Het blijft stevig waaien en op een enkele buina wordt het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 10 graden. Vanavond trekt de wind weer aan en kan het in het noordwestelijke kustgebied storemachtig gaan waaien. Ook trekken een aantal bijen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen trekt vanuit het westen opnieuw een regengebied over het land. In de middag is er weer kans op zon. Het wordt een graad of 9. Awb verkeersinformatie Door de stevige wind is het wat drukker dan gebruikelijk om deze tijd. 155 kilometer bij elkaar, waar 110 normaal zou zijn. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. 7 kilometer na een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook vrij. Door die file loopt het ook vast op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Voor knooppunt Ippenburg, 12 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... Bij harlingsveld Giesendam nog 4 kilometer, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A15 richting Europoort... zorgt voor 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... voor knooppunt Sint-Anna-Bos, 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Amerikaanse president Obama wil nu eindelijk werk maken van zijn immigratieplan. Hoorde u al eerder over deze uitzending. Ook opgenomen in dit plan is het voorstel om een einde te maken aan de discriminatie van de zogenaamde love exiles. Oftewel liefdesbannelingen. Stellen van hetzelfde geslacht van wie de een de Amerikaanse nationaliteit heeft, maar de ander niet. Gaan we over praten met Martha McDavid Pew, Amerikaanse die in Nederland woont en met haar Australische partner naar de Verenigde Staten wil. Maar daar komt geen toestemming voor. Mevrouw McDavid Pew, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit het hem in? Waarom krijgt u die toestemming niet? Uh, we krijgen het niet omdat onze huwelijk niet erkend is in de Verenigde Staten. En dat komt door de wetgeving van 20 jaar geleden de Defensive Marriage Act. Hm. Dus uh, immigratie is een federaal recht en dat, uh, dat wordt niet verleend hm. op dit moment. U bent hier getrouwd um, en u heeft niet ja. dezelfde recht als hetero stellen. Ja, ja dat klopt. Niet in de Verenigde Staten. Nou kan het natuurlijk zijn dat het immigratieplan wordt aangenomen, maar dat het voorstel over uh, liefdesbannelingen, laten we zo maar even noemen, daaruit blijft hè, als concessierichting met name Republikeinen. Wat denkt u? Ja, dat zou kunnen, maar ik denk niet dat uh, de homo's en lesbische stellen de meest spannende onderdeel is van de immigratiewetgeving. Het gaat over 11 miljoen mensen die uh, zonder toestemming in de Verenigde Staten blijven. Het gaat over landarbeiders. Het is een heel ingewikkelde wetgeving. Ik denk erkennen van alle families, dat is iets wat wat past in wie we zijn als Amerikanen. Dus je zou wel wat horen van de Republikeinen... dat ze het niet goed vinden of zo. Uh -huh. Maar ik en we moeten natuurlijk heel hard werken... om ervoor te zorgen dat dit de aandacht krijgt... en dat het erin blijft. Maar ik, ik ben hoopvol. U denkt wel dat het erin blijft? Um, ik denk dat we hard moeten werken uh, met de White House bellen... met ons congresleden om te zeggen hoe belangrijk dit is. En ik denk dat we een goede kans hebben. Ja, u spant zich daar dus ook voor in. U bent ook aan het lobbyen. Uh, ja, waar we ons inzetten op dit moment is uh, vooral dat alle Amerikanen die in deze situatie zitten, hun verhalen vertellen bij hun congresleden. Um, om uh, ja, hoe belangrijk uh, het is dat wij in deze weggeving blijven om dat te laten weten. En, en hoe lang probeert u al samen met uw partner om in de Verenigde Staten te gaan wonen? Nou, uh, we hebben heel lang gewacht En uh, in november hebben we een petitie ingediend. Uh, om uh, ons huwelijk daar te erkennen voor immigratie. En dat is, uh, kijken, een paar weken geleden afgewezen. Dus uh, we gaan in beroep. Hm. En mocht het er nou doorkomen, dan gaat u ook gelijk? Dan gaan we naar de Verenigde Staten, ja. ja. Waarom? Nou, mijn moeder is bijna 84. Ik ben al 30 jaar, 13 jaar nu in Nederland... en ik wil voor mijn moeder kunnen zorgen. En als de plannen er niet doorkomen, opnieuw niet, wat, wat dan? Wat doet u dan? Dan rest u niet zoveel anders, hè? behalve dat we nou, in beroep dan, gaan, wat u net zei. Dan, ja, dan blijven we hier, maar we krijgen twee kansen. Dit jaar is dus ook een rechtszaak reks, bij de Supreme Court, de Hoge Raad, de, om, om de Defensive Marriage Act uh, uh, te ontbinden. Dus uh, ja, uh, we krijgen twee kansen, de immigratiewetgeving en via de Supreme Court. Goed. Dus ik ben hoopvol. Nou, we wensen u succes. En fijn dat u ons even te woord wilde staan. Marta mcdavid Ploom. Bedankt. Onder de titel Beatrix Regina is in het Rijksmuseum in Amsterdam vanaf morgen een foto-expositie. Met foto's van nu nog koningin Beatrix. Allemaal uit de eigen collectie van bekende fotografen. Bijvoorbeeld dat die van Werri Kroonen, Stefan van Vleteren en Vincent Mensel. Gisteravond werden de werken opgehangen. En verslag we Jeroen de Jager stond erbij en keek ernaar. We zouden de beter... meteen naast de ingang zetten. Ja, dus is dat rechts. Even dat staat rechts inderdaad. Ja. We De lijn horizontaal door het midden. Ja. Gijs van der Ham, u bent conservator hier bij het Rijksmuseum. Allereerst was deze expositie uh, gepland. Trouwens, we staan maar in een tamelijk klein zaaltje... Ja. in een vleugel van het Rijksmuseum. Hij is niet erg groot, het is een intiem een klein tentoonstelling. tentoonstelling. Ja, precies. Hoeveel foto's van Beatrix? 32. Een kleine tentoonstelling die we al een tijd hebben gepland... omdat we natuurlijk wisten dat ooit de koningin uh, zou aftreden. Aha, dus niet voor haar 75 ste verjaardag gepland. Nee, dat is, uh, dat is inderdaad niet het geval. Het was echt bedoeld uh, om te laten zien hoe zij als vorstin... Uh, te midden van haar volk heeft gefunctioneerd... en hoe haar leven als koningin en als prinses is uh, geweest. En hij lag al klaar? Hij lag uh, al klaar, ja. Hoe lang? Ja, Zo'n anderhalf jaar en we zijn al wat eerder ermee begonnen natuurlijk... met het uh, bekijken van wat zou er goed in passen, wat willen we eigenlijk laten zien. Uh, Je ziet haar daar bijvoorbeeld in een woonkamer zitten, gewoon bij een gezin zijn, thuis. Bij een tuindersfamilie, ja. uh, ze, ze, ze ontvangt uh, op een foto verder uh, de Europese regeringsleiders in Maastricht. Maar ze zeilt ook op de groene draak. Ja. Dus allerlei elementen die met haar, uh, ja, zoals zij functioneert als koningin... ...heeft Werikronen uh, toen vastgelegd. Ja. Dus het, het laat allerlei elementen zien, die, hele, die serie van Werikronen... Die, ja, ...die met haar functie en haar leven direct te maken hebben. Het was een hele bijzondere serie, dus daar laten we hier nu weer een selectie uitzien. Ja. Opvallend, uh, tenminste, wat ik hier zo zie, er staan ook nog werken uh, uh, achterstevoren. Ja. Allemaal zwart-wit, wat we hier Is zien. Het? wat kleur oh, bij ja, me... Ja. Maar niet veel, dat geef ik onmiddellijk toe. Hier is een giechelende Beatrix die haar verbergt achter haar hand. Ja, dat is inmiddels een iconische foto van Vincent Mensel. Ja. En we hebben uiteraard ook de foto, ook een kleur van uh, de beroemde trapscène van Huis ten Bosch... bij het, het uh, aantreden van het kabinet Rutte 1 in dit geval. Uh, dus er zit er wat kleur bij, maar het meeste is zwart-wit... Oh, u heeft hier een overzichtje van hoe het moet. Schemaatje. Ja. ja. Schemaatje. Hoe is dat voor jullie eigenlijk om met je neus in de poten te vallen? Ja. Nou, dat is een dagje met een heel team even flink aanpoten. Maar dat is natuurlijk wel een bijzondere gelegenheid. Dus uh, dat doen we graag. Want u wist meteen, oh, we moeten aan de slag. Ja, het was, uh, het was voor een deel voorbereid. En uh, vandaag is met alle mannen macht gewerkt om het in te lijsten, voor te bereiden. En het nu te installeren. Dus uh, ja. dat was echt teamwork en dat is ontzettend leuk om te doen. Oh, het lag allemaal oningelijst ergens. Ja omdat wij niemand wisten wanneer het zou plaatsvinden. Dus uh, we hebben het voorbereid inhoudelijk en uh, de werken waren het. Maar je wil de werken netjes bewaren en liever niet de jaren in een lijst laten staan. En Beatrix heeft ons uh, even laten wachten. Dus uh, vandaag was het uh, zijn uh, daar om het te gaan inlijsten. Nou wil het toeval dat uh, ditzelfde museum over 74 dagen geopend wordt nog door koningin Beatrix. Ja, maar uh, wellicht haar laatste officiële opening. Het zou goed kunnen. Nou, ik ken haar agenda uiteraard nee, ja. niet. Ja, dat is een bijzonder moment voor, voor het Rijksmuseum natuurlijk. Haar overgrootvader over zal het zijn, Willem III... die was de koning toen uh, het Rijksmuseum als gebouw openging in 1885. Nou, uh, wat is er mooier dan dat uh, koningin Beatrix was een van haar laatste, in elk geval een van haar laatste daden het uh, vernieuwde Rijksmuseum uh, straks opent. En dan zal ze deze tentoonstelling niet meer kunnen zien... want die loopt nog tot 17 maart... en het Nieuwe Rijksmuseum wordt een maand later geopend. Zodraal het elektronisch patiëntendossier, daar is het weer. Het moet er in aangepaste vorm nog steeds komen... maar de huisartsen in Amsterdam die zijn inmiddels tegen, met z'n allen. Hier is de verkeersinformatie, John Bakker. Nog 145 kilometer file. Nog altijd een stukje meer dan gebruikelijk om deze tijd. En na een ongeluk op de A4 vanuit Delft naar Amsterdam er tussen Rijswijk en Zoeterwoude een file van 8 kilometer. Maar de rijstroken zijn net weer vrijgegeven. Door die file loopt het ook behoorlijk vast op de A13... vanuit Rotterdam naar Den Haag voor knooppunt Ipenburg 14 kilometer. Op de A15 van Gorkum naar Europort bij Rotterdam-Charloes. 8 kilometer file. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... bij Werkendam 5 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht... En er was ook een ongeluk gebeurd op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Zorg nog voor 7 kilometer file bij knopend sint Annabos, Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De CITO-toets die volgende week wordt afgenomen bij basisscholieren is uitgelekt. Gisteren werd duidelijk dat een exemplaar via Marktplaats te koop werd aangeboden. En NRC kreeg de toets in handen. CITO zei...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 Het is vroeg He? en de morgen. Want dit was gisteren, deze quote ja. van de staatssecretaris. Wat kunt u de staatssecretaris vertellen? En ons? Nou, wij hebben nog steeds geen enkele aanwijzing dat er uh, vragen, dus opgaven, uit de uh, eindtoets op straat liggen, zoals dat heet. Die zijn niet op grote schaal uh, verspreid? Nee. Daar hebben we geen enkele aanwijzing voor. Um, en anders dan hadden we dat zeker wel uh, kunnen weten ondertussen. Um, daar zijn dus geen aanwijzingen voor. Ook de vragen de overigens, die uh, de NRC heeft gekregen, dat waren er tien, niet een heel boekje, uh, die zijn ook niet openbaar gemaakt, dus er kan geen sprake zijn van voorkennis. Um, en wij laten de toets uh, gewoon plaatsvinden zoals gepland. Kan dat nog veranderen, mevrouw Walitseburg, als toch blijkt dat op grote schaal uh, hij wel wordt verspreid, die toets? Nou, dan moeten er rare dingen gebeuren, maar in dat, in dat geval hebben we een nieuw moment ja. om uh, weer te kijken. Het kan heel snel gaan natuurlijk, hè, via internet en alle sociale media. En daarom houden we dat ook scherp in de gaten. Want wat, wat kunt u doen, mocht blijken dat nou, een grote groep kinderen bijna foutloos de CITO-toets doet? Of delen van de CITO-toets? Nou, dat, dat zouden we zelfs nog uh, kunnen berekenen, maar dat is een, een vrij ingewikkeld verhaal. Um, en als je één keer die uitslagen hebt, is de toets al gemaakt. Dus dan uh, hebben we niet meer iets van, uh, we stellen hem uit. Uh, Want dan is het dus al gemaakt zijn de resultaten binnen. Mm. Um, als wij vooraf de indruk hebben dat er veel uh, opgaven openbaar zijn... dan gaan we ons opnieuw beraden. Maar daar is op dit moment gewoon geen aanleiding voor. Nee, dat begrijp ik. Maar um, ik ben even aan het doordenken. We weten ook niet precies uh, waar die toetsen gebleven zijn... en, wie, en, en welke persoon dit uh, heeft aangeboden en hoe, hoe ver ze verspreidt. En u zegt, wij weten dat wel, dat is niet gebeurd. Maar stel nou dat dat toch op grote schaal... Uh, of bij bepaalde scholen terecht is gekomen, bij bepaalde leerlingen. Zijn dat ze die toets dan opeens heel goed maken? En eigenlijk op een niveau komen waar ze niet horen. Zou nou, dat dan ben... geen consequenties moeten hebben? Nee, dat heeft geen uh, consequenties als dat een paar leerlingen zijn. Want als dat heel erg af zou wijken van het advies van de leerkracht... wat tenslotte net zo belangrijk is als de uitslag van de eindtoets... dan is dat altijd aanleiding voor een gesprek tussen uh, leerling, ouder en leerkracht. Hm. Ben u ondertussen op zoek naar het lek? We hebben aangifte gedaan uh, uh, bij de politie hiervan en die gaan op zoek naar uh, uh, wat daar is gebeurd. U bent zelf niet de, de, de bronnen aan het onderzoeken, de wegen, waar langs die CITO-toets gaat? Wij weten heel precies tot aan de deur van ja. school langs welke wegen de CITO-toets gaat. Dus die hebben we onder de loep genomen en daar zit het niet. Oké, okay. dus het ligt bij, bij scholen waarschijnlijk? Er zijn een hele, heel aantal mogelijkheden. Maar dat is aan de politie om daar uh, uitsluiting over te geven, wat dat maar... überhaupt mogelijk is. U heeft er natuurlijk zelf ook wel over nagedacht. Kan ik mij zo voorstellen, mevrouw van Litsenburg? Nou, wij weten zeker dat het niet tot aan de voordeur is gebeurd. Maar tussen de voordeur en uh, de twee weken dat hij op school zit, zit natuurlijk toch een hele tijd. Hm. En het, zijn, het zal nooit een leerkracht zijn of een directeur, want die weten heel goed dat dit uh, uh, geen voordeel voor leerlingen biedt, in tegendeel. Um, maar er lopen natuurlijk uh, allerlei mensen op scholen rond ja. en uh, het kan ook buiten die school gebeurd zijn. En denkt u inmiddels ook al, het is kort geleden nog hoor, maar denkt u inmiddels ook al na over eventuele beveiliging voor volgend jaar? Wij zijn natuurlijk wel gisteren aan het denken geweest van moeten we hier iets anders mee? Maar uh, om daar ook even helder over te zijn, het is een toets, het is geen examen. Nou, dat weet ik. Het is maar. geen zakken of slagen, je toekomst hangt daar niet uh, direct vanaf. Dus dat zou mijn zin op dit moment niet aan de orde zijn. Maar dit soort dingen als sia Marktplaats verhandelen, wat overigens niet gebeurd is, hij is onder hand aangeboden aan de NRC. Want wij scannen um, het, de Marktplaats, en daar hebben wij een hele hoop van afgehaald, wat er niet thuis hoorden. Maar deze heeft er niet op gestaan. Dus dat vond ik ook nog wel even aardig om recht te zetten. Ja. Maar er wordt al nogal wat verhandeld, dus kennelijk? Sowieso. Er worden oude toetsen verhandeld. Ah, okay. er worden de afgevingen... maar, geen maar geen nieuwe toetsen? Nee, geen toetsen die nog niet openbaar zijn. Oké. Okay. Duidelijk, Lisbeth van Litsenburg van CITO, dank. Oké. Okay. Gaan we naar Italië, want twee illustere ontwerpers staan daar vandaag voor de rechter. Domenico Dolce en Stefano Gabbana. Ze zouden voor honderden miljoenen aan royalties niet bij de belasting hebben opgegeven. Belastingontduiking dus. Volgens onze correspondent Rob Zoutberg lijkt justitie in Italië met deze zaak een voorbeeld te willen stellen. Mode, dat is natuurlijk ook maar een idee dat reclame neerzet. Stel je bij deze muziek een azuurblauwe Middellandse zee voor. Een zeiljacht dobbert en aan boord een brede Italiaanse jongen in een strakke witte zwembroek. Zijn blonde vriendin wordt wakker, hij duikt de zee in. En daarna, daarna wordt er gekust. Het laatste dat je ziet is een bikinibandje dat wordt losgeknoopt. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Dolce, Dolce Gabbana. De one. Achter dit soort reclames en trouwens ook meer Godfather-achtige filmpjes in Napolitaanse dorpen zit het Italiaanse modemerk van de ontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana. Wereldberoemd in eigen land en ver daarbuiten. begrijp je als je ook actrice Scarlett Johansson en een andere reclame voor het tweetal hoort. De twee hebben een gouden business, maar een slot inkomsten verdween uit Italië, denkt de Italiaanse justitie. Wiltze en Gabbana brachten hun merk onder bij een bv in Luxemburg... om zo geen belasting meer rond hun Middellandse zee te betalen. 1 miljard. Ja, met 9 nullen liep de fiscus mis. De eerste beschuldigingen dateren al uit 2005... en de eerste veroordeling volgde snel. Vandaag wordt de zaak heropend. Ze kunnen 4 tot 5 jaar cel krijgen. De zaak dient in een ander Italië dan in 2005. Belastingontduiking is onder de technocraat Monti niet meer zo cool. Nadat die uitrekende dat de schatkist per jaar 45 miljard euro misloopt. En dat is ook met 9 nullen. De controles zijn verscherpt. De Italianen zagen voor het eerst media invallen van de fiscus... op wintersportplaatsen en in chique winkelstraten. En dat werkte. De belastinginkomsten stegen vorig jaar met 3 procent. En, en in dat klimaat zitten Domenico Dolce en Stefano Gabbana... vandaag voor hun rechters. De Middellandse zee is azuurblauw als altijd... Maar knalrood zijn de cijfers op de papieren van de openbare aanklager. Mode mag dan een weerspiegeling zijn, justitie is op dit moment in Italië gegoten in beton. Voor femme en voor homme. en Gabbana, dus vandaag voor de rechter. Huisartsen uit de regio Amsterdam en Almere... verwerpen het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Volgende week zullen zij op de ledenvergadering... van de Landelijke Huisartsenvereniging... tegen het plan stemmen om medische gegevens makkelijker uit te wisselen... tussen artsen, apothekers en ziekenhuizen. Annelies Leroux, huisarts in Amsterdam... bestuurt dit ook van de vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Als dat gaat gebeuren volgende week, wat voor gevolgen heeft dat? Als het uh, goedgekeurd wordt, dus als de ledenraad wel akkoord gaat, bedoelt u? Mm, nou, nee, eigenlijk uh, bedoel ik dat als u tegenstemt... Hè, u, wil, u wil niet meedoen hieraan. Nee. Dat, wat, kunt u zich zo op die manier afzonderlijk afscheiden... van de Landelijke Huisartsvereniging? Nou ja, de Landelijke Huisartsvereniging heeft volgende week... een bijeenkomst van de ledenraad waarvan nu bekend is... dat Amsterdam tegen zal stemmen. Ja. Maar dat is natuurlijk één van de 23 kringen. Dus het moet nog blijken wat de andere 22 kringen zullen kiezen... Maar het bijzondere is wel dat Amsterdam een van de weinige kringen is die zich wat breder heeft laten informeren door voorstanders en tegenstanders informatie te laten geven. Mm. En het is afwachten wat de andere kringen doen natuurlijk. Maar hoe, hoe is het geregeld? Moet het een unaniem besluit zijn? Het moet een, een besluit zijn van de kring. Dus het, het, als het zou kunnen zijn, wat ik uh, toch niet mag hopen, dat bijvoorbeeld de andere 22 kringen zeggen wij vinden dit een goed plan. Dan ja. heeft de RAV daarmee een uh, keuze gemaakt. en zal het conformant tekenen. Ah, oké. Okay. Ja, Hm. Waarom bent u ze erop tegen? Wat zijn uw argumenten? Nou, de belangrijkste argumenten zijn dat hier een, een systeem aan de burger wordt uh, verteld... om daarin mee te gaan zonder daar goed geïnformeerd over te zijn. En eigenlijk ook de huisarts blijkt niet goed geïnformeerd. Want als in Amsterdam duidelijk wordt dat dit systeem voorziet... in het feit dat je je dossier openzet, niet alleen voor huisartsen... maar ook in de toekomst voor andere zorgverleners... Ja. Uh, Kies men daar niet voor. Maar ik begrijp, het gaat u om het uh, te informeren erover, niet om het systeem op zich? Nee, zeker om het. Want als je weet hoe het systeem in elkaar zit, zal je hier nooit meer zijn. Dan zul je dat kiezen. tegen zijn u. Nee, natuurlijk. dan doe ja. je dat niet. Nee. Mm -hmm. Hoe komt het eigenlijk dat, dat u uh, wel heeft laten informeren op, op brede schaal, zoals u omschrijft, en, en de rest niet? Nou ja, de voorzitter van de kring in Amsterdam heeft gekozen, onder andere mij als uh, bestuurslid van de Verenigde Praktijk de Huisartsen ook op de informatieavond te laten komen. En dan krijg je toch informatie van een groep die heel veel tegenschiet naast een uh, lv bestuur wat, de, wat mij betreft alleen de voorredenen zegt... dat niet helemaal uh, ingaat op wat de gevolgen zijn als je het confinant tekent. Nee. Het plan is namelijk groot, het is 80 bladzijden uh, om door te lezen. En daar staat toch eigenlijk heel duidelijk in... dat dit niet alleen gaat over informatieuitwisseling van huisartsen onderling... Maar dat men er naartoe wil dat dit landelijk... met vele andere zorgverleners gedeeld gaat worden. Ja. Zodat de patiënt niet meer een goede vertrouwensrelatie heeft... in de spreekkamer van de huisarts. Die Duidelijk. weet niet waar het heen ja. gaat. Annelies Loep, huisarts in Amsterdam. Bestuurzit ook van de vereniging Praktijkhoudende huisartsen. Dank voor de korte toelichting. Oké, okay, dankjewel. je Mijn gade, het is goed. Ramzi Nasser, nog even dichter des vaderlands. Wij gaan naar huis